2 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Een man van 29 uit Brabant moet ruim 3,5 jaar de cel in. voor betrokkenheid bij de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn. was 20 maanden cel geëist, maar hij is nu veroordeeld tot 44 maanden. Roy B. had 2,5 jaar geleden een date met Orlando. die daarna nooit thuis is gekomen. Hij werd acht dagen later gevonden in een vijver in de Haagse wijk Ipenburg. Hoe Orlando daar terecht is gekomen is nog onduidelijk de rechter vindt dat Roy B. schuldig is aan mishandeling met de dood tot gevolg. Het juichverbod in voetbalstadions en bij demonstraties is volgens het veiligheidsberaad ongeloofwaardig en niet te handhaven. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een vertrouwelijke brief die voorzitter Bruls heeft geschreven aan de ministers De Jonge en Grapperhaus. Bruls zou daarin vragen om het schreeuwverbod te schrappen. De corona-app van de overheid die inzicht moet geven in de verspreiding van het virus... moet op 1 september worden gelanceerd. Minister De Jonge zegt dat de app goed bevonden is... en dat het een aanvulling is op het bronnen- en contactonderzoek. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog wel groen licht geven voor de app. De bekende Belgische viroloog Mark van Ranst krijgt al een paar weken politiebescherming. Dat zegt hij in de Vlaamse krant De Morgen. Volgens Van Ranst komt de dreiging uit de rechtspopulistische hoek... De viroloog haalt op sociale media regelmatig uit... naar leden van Vlaamse politieke partijen N-VA en Vlaams Belang. Ondanks de dreigementen zegt hij dat hij niet van plan is... om naar de achtergrond te verdwijnen. In Heemstede, Zandvoort en Haarlem... zijn in de nacht van dinsdag op woensdag drie bronzen beelden gestolen. Of er een verband is, is nog onduidelijk. De politie heeft nog niemand aangehouden. De drie kunstenaars zeggen tegen NH Nieuws... dat ze erg zijn aangedaan door de diefstal... Van een van hen werd eerder al een beeld in Zandvoort vernield. Het weer, af en toe regen. Later vanmiddag en vanavond wordt het vanuit het westen droog. Vanmiddag hooguit 18 graden. Morgen breekt de zon af en toe door. en Dan blijft het vrijwel droog. Wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 1 und 1 dat maakt 2 drum küss en denk nicht dabei denn denken schadet der Illusion Alles dreht sich dreht sich im Kreis En kommst du mal aus dem Gleis Was eben Erfahrung anstatt Offenbarung was macht das Schon. Der Mensch an sich ist einsam und bleibt verlassen zurück. Sucht man sich nicht gemeinsam ein kleines Stück von dem Glück, dem Glück, dass man mit Füßen ein ganzes Leben lang tragt, dass man mit ein paar Küssen Plötzlich zu Hause hat Eins und eins, das macht zwei Ein Herz ist immer dabei Und wenn du Glück hast, dann sind es zwei Keine erfinden, das wird keiner ergründen. Mal bleibt's fürs Leben und mal bleibt es eben nur Liebe. Der Mensch an sich ist feige und schämt sich für sein Gefühl, dass es nur keiner zeige, weil die Moral es so will. Doch wenn im Fall des Falles Er sich im Dunkeln versteckt Der liebe Gott sieht alles Und hat dich längst entdeckt Eins und eins, das macht zwei Du küsst und lächle dabei Wenn dir auch manchmal zum Heulen ist Das heute geniet und was vorbei es vergisst. Es kommt wie es kommen muss. Erst kommt der eerste kuss, dann kommt der letzte kuss, dann der Schluss. ja, ja. ja dit was Knef, Met eins und eins Ik was de enige hier die er nog nooit van gehoord had. <lacht> Ja, toch wel. ja Ze heet eigenlijk Hildegard Frida Albertine Knie. Is geboren op 28 december 1925. En overleden 28 december, uh, 1 februari 2002. Ze wordt uh, vergeleken met de andere Duitse diva, Marlene Dietrich... Die in uh, Amerika beter uit de verf kwam dan Knef. Maar hier in Nederland en Duitsland was het toch echt wel een, uh, een grote verdette. Leuk om weer te horen. Was ja. er helemaal vergeten, Gossi? Nou, dan gaan we nog een nummer doen van de. Ja, leuk. Om het te onthouden. Dan komt ie. Deine Stimme Wie war dein Gang Es ist doch nicht lang Dass du zwischen den Zähnen gepfiffen Das mochte ich nie Als Kind schon nicht Hast du getappt, so einen deinen Rhythmus und dein Lächeln unsicher und scheu. Es ist da, was geschah mit der Stimme. Und wenn du sagtest, wir werden's schon schmeißen, reißen wollte ich tapeten, kneten den Stein. Unsicher en scheu. Es ist da, was geschah met de Stimme. Und manche Sätze. Wir werden's schon schmeißen. Reißen wollte ich tapeten, kneten den Stein. Doch wie war deine Stimme? Warum kommt sie nicht zurück? Was geschah mit der Stimme, der ersten Stimme, die ich hörte? En dit was Hildegard Knef en we gaan nog eventjes door met in de verleden tijd met Jaap Fischer. Uh, had jij nog iets over hem gevonden? Ja, de, Fischer was uh, een zoon van een antropoloog en uh, studeerde in, uh, in Leiden aan de Rijksuniversiteit. Daar uh, schreef hij al liedjes voor de medestudenten die, uh, die er speelden en... Uh, uh, de, de twee 45 toerenplaatjes, dat heette toen nog EP'tjes van Vissers, werden aanvankelijk alleen rechtstreeks in de studentenwereld verkocht. Maar door het grote succes raakte al gauw ook de commerciële platenhandel geïnteresseerd en werden Vissersplaten overal in het land verkocht. Rond 1964 nam de populariteit van Fischer ongekende proporties aan. Vanaf dat moment verdween de zanger ondergronds. Geruchten deden de ronde dat hij zelf moest had gepleegd. Maar in werkelijkheid was hij eerst in Utrecht gaan studeren... om vervolgens naar het buitenland te gaan om te werken... voor de voedsel- en landbouworganisatie in de VN en de FAO. In de jaren zeventig werkte Visser als opbouwwerker... bij de streek Oost-Groningen. Dus... Nou, dan gaan we beginnen. Zee... Zeeland, recreatie, land. Het kleinste dorp, de grootste stad. Zij hebben allemaal wel wat een kano, vijver, echoput, een oude man. Een oude hut en aan het strand verdomd veel zand. Zeeland, recreatie, land. Vieren, RECREATIESTAD een toeren met een restaurant, een balle en een waterkant. Een havenkroeg, een havenmeid en veel antiek uit de oude tijd. Het meterslange wandelpad en tot besluit het vierse... Hé, hey, wat is dat? Waar is het vierse gat? Het gat is dicht. De haven ligt voor... Voor -ho, ho, voor als als havens ho, ho, havens gaten, voor -ho voor ho, ho, ho, fritz en Wilhelm komen nu wel snel, want veren ho, ho, bieten wel zo. Het was nacht, was midden in de nacht, toen heeft een man uit Delft dit bedacht. Dat was een hele knappe, voor Delft een hele knappe. Hij had daar thuis wel zeventien kessons en daarbij nog een heleboel pontons. Die had hij van zijn omen om hoger op te komen. Hij dacht voor Delft heel diep en zei: Doen wat heb ik nu aan die dingen zonder gat? Om kort te gaan, dames en heren, dit werd het gat van vier. Vier recreatie, stad. Een toren met een kabelbaan, een friedkraam met een vlag eraan. De havenkroeg wordt uitgebreid, er komt een tweede havenmeid als Bremen. De vissers op het wandelpad, zij krabben stug hun vierse. Ach nee, het gat is dicht, de haven ligt. Voor Jokker Als alle avond zonder gaten Voor Jokker Voor Jokker Rond Frits en Wilhelm Komen nu wel snel Want veren vreten bieden wel. Zo wel Zoals wij vroeger vragen. Voor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 Zij nog gezond, hij had er nog steeds niet onder de duim en de grond. En het was de 8000ste huwelijksnacht, dat zij alleen op haar kamer dacht. Het was niet uit liefde, het was om een geld. Ik was niet mooi, maar welgesteld. Ik heb hem twintig jaar weer staan en ik gun hem niet de lol. Dat ik eerder in de kist zal gaan, nee ik hou nog even vol.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 Ja, je beurs was dik en mijn hart was klein. En wat doe je dan in de kou? Ja, feestje met uh, Om je geld. Ja. <laughs> Mooie tekst. <laughs> ja, het gebeurt vaak. Uh, ik heb net een breaking news gekregen van Noord-Holland Nieuws. Dat er vanmorgen... Uh, een uh, gezin een, uh, in Hilversum bedreigd met een pistool. nadat hij door hen betrapt werd. Dat meldt de politie. De bewoners van het huis in de Daltonstraat. hoorden rond 5 uur 40 vanmorgen gerommel. Toen ze beneden polshoogte namen, betrapte ze een inbreker. Een inbreker richtte een pistool op hen. en sloeg daarna op de vlucht. De bewoners bleven ongedeerd. Het lijkt erop dat de inbreker niet alleen was. Volgens de politie rende hij weg met meerdere personen. Dus ja, nee, ze hebben in ieder geval niks meegenomen. Maar het schrik zal groot geweest zijn. Ja, joh, je zal in je eigen huis een pistool ja. op je gericht krijgen. Dat is niet fijn. Flip je toch totaal. Ja. En ik nee. denk dat we nog een nummertje hebben van uh, onze... Dus doe nu even een Molly Johnson. Hele andere kant op. Hey, hey, Molly we Johnson. vliegen van links naar rechts. Een nou, Daar lief. gaan we. It's so easy here with you Like a walk in the park just before dark Oh, it's so easy here with you Like sun on my face, a bright summer day You're yeah, like a melody that follows me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 Go you're hunting, yeah, you're taunting me. I got a feeling about you. Might be nothing new, but time slips by I hardly try, so don't be say I won't be blue. Johnson met Another Day. Ja, was een uh, Canadese uh, jazzzangeres. En uh, ze was in de jaren tachtig, traps ze op als achtergrondzangeres bij de Toronto Breeding Ground groep. Dus hoewel ze de gedurende haar hele carrière als jazzzangeres heeft opgetreden, te beginnen met de Aaron Davis en David Pilts in de bl band Blue Monday. Nu doet ze nog regelmatig radio. Ja. We gaan nu naar uh, Telau met het nummer... Lau met Iedereen is van de wereld. Ja, uh, uh, Lauw nam in 2003 uh, afscheid van zijn band en toerde sindsdien... met toetsenis Jan peter Bast langs de Nederlandse theaters. Op 13 oktober 2006 startte Lauw met zijn theatertoernee Tempel der Liefde... waarbij hij begeleid werd door toetsenis Bas en het Tango Strijkkwartet... In 2007 kwam de scene weer bij elkaar waar hij uh, vroeger al mee speelde en ging Lauw met de drie vroegere bandleden Jeroen, Emil Emily en Otto weer toeren. Ook namen ze cd op en in 2010 nam Tee Lau samen met Lange Frans het nummer Zing voor me op. Waarmee ze de eerste plaats van de Nederlandse single top 100 bereikte. Op 2 maart 2015 ontving hij een Edison voor zijn gehele oeuvre. Op 23 juni overleed uh, Lau thuis in Amsterdam aan keelkanker. Hij koos voor euthanasie. Hij is 62 jaar geworden en werd, er werd een afscheidsdienst gehouden in Paradiso. En liet een, uh, mooi, uh, mooie nummers voor ons achter. Zoals Iedereen is van de wereld. En dan gaan we van Telau naar, het, naar de weersverwachting voor aankomende dagen. Vandaag is er veel bewolking en valt weer af en toe regen. Vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten droger en breekt de zon door. Het wordt 19 graden bij een zwakke tot matige wind uit westelijke richting. Morgen wordt een droge dag met geregeld zonneschijn. 22 graden is het wat warmer dan de dagen ervoor. En de westenwind is zwak tot hooguit matig en dat maakt het aangename zomerweer. Zaterdag lijkt de warmste dag van de week te worden met geregeld zonneschijn. De temperatuur stijgt zelfs naar ongeveer 24 graden. Hm. Voor zondag zijn de weerkaarten kaarten nog niet geschud, maar mogelijk neemt de kans op regenweer toe. Het wordt wel 21 tot 22 graden. Volgende week is het overwegend droog met flink wat zon. En wel is de temperatuur met 19, 20 graden gematigd. Voor meer weer naar uh, ricoweer.nl of, of op www.facebook.com. Nou mooi, Dan gaan we weer naar de muziek. MUZIEK Ze leeft in een gouden kooi Alles perfect, alles correct Zoveel bezwaar, dat is voor haar iets dat zal jaren niet komen. Zij weet er dan te stuk. Na, na, na, na, na, na, op zoveel na, na, na, na, na, na Straks met oud jaar wordt ze weer zwaar, op al die feiten gedrukt. Vanaf de terrassen en in de koffiehuizen bekeken we de mensen en een drukke. Hallo, zal ik even Apeldoorn door hem bellen, Leon. Ja, het ja, het want het ging, ging niet ik helemaal, helemaal, ik helemaal sta lekker. Ik had even aan de verkeerde knoppen, hè? Dus er komt nu <laughs> nog een sheet werden... ¿Por Dolstra. En ik heb begrepen dat. Uh, hij is geboren in Amsterdam. Uh, 29 mei 1946. Maar uh, hij is in Zandvoort. op uh, 4 juli 2015 overleden, zie ik. Ja. Ja. En uh, was het jouw buurman? Het was, was mijn buurman, ja. Nog. Nou, in uh, 1976 bracht hij de LP Vandaag is alweer gisteren. En in 1979 het album Twee Levens uit en werkte in de jaren daarna vooral als tekstschrijver... aan programma's als Kwistig met Muziek, Bananensplit, Radar en Sepp Sport. Zijn grote voorbeeld was, was Toon Hermans. In zijn carrière kreeg hij een zilverharp harp en de Prix de Monaco... voor Europees radio -amusement. In de nadagen van zijn carrière schreef hij teksten... voor diverse artiesten en gezelschappen. En uiteindelijk schreef hij een boek over zijn eigen familie. Mooie man. Nou, krijgen we nog een nummertje van hem. Op mijn laatste tocht, mijn allerlaatste tocht... wil ik geen geveen en geen stille stoet... omdat ik ontslapen ben. Op die laatste tocht, mijn allerlaatste tocht... Niet zo traag, maar graag nog een feest met de mensen die ik ken. Knallen, laat het knallen, of daar ik zo'n prettig leven heb gehad. Zingen met z'n allen, net als ik ga het hele in plat. Gieren, hoor het gieren, we zijn de banden van de wagen door de bocht. Laten wij wat vieren, want het is mijn allerlaatste tocht. Mijn laatste tocht, mijn allerlaatste tocht, moet een klapper zijn, geen pijn of verdriet, omdat ik het leven liep. Dus mijn laatste tocht, mijn allerlaatste tocht, wordt het carnaval, het zal vrolijk zijn, met een puinhoop op het eind. Knallen, laat het knallen, omdat ik zo'n prettig leven heb gehad. Zingen met z'n allen, net als ik ga heel de rotzooi blazen. Hoor het gieren, het zijn de banden van de wagen door de bocht Laten wij wat vieren, want het is mijn allerlaatste pot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 Hij ze net zo hard ik kan, de televisie mocht ze houden, alsof ik niet zo handig kan, had een bestaan, een luise leven. Het kan niet stuk, wat een geluk Bram Vermeulen met rode wijn. Jij ja, had wat over hem opgezocht, Lucie? Ja, uh, hij is uh, gebo uh, geboren als uh, uh, jongste zoon in een gezin met drie kinderen. En, maar wat ik niet wist, dat hij uh, ook uh, in de Nederlandse volleybalploeg uh, speelde. Uh, gedurende de jaren zestig speelde hij zelfs 53 interlands... Nee, nooit geweest. Nee, en in 1965 ging Vermeulen Vermeule psychologie studeren in Amsterdam. En daar ontmoette hij Freek de Jonge en Johan Gertebach. En ze vormden het trio Kaba Riolet. Dat zonder veel succes eigenlijk op, optrad. En in 1968 stop, stopte Vermeulen met zijn interlandcarrière. En samen met die jongen verder te gaan als Nederlands hoop in bange dagen. Hij... Uh, ik had nog wat. Ja. Vermeulen had twee dochters. Sinds 1984 woonde en werkte hij samen... met de actrice en regisseuse Sirene Stroker. In 2004, tijdens een vakantie in Toscane, Italië... overleed Vermeulen onverwachts... in zijn slaap aan een hartstilstand. Hij werd 57 jaar. Geen Zo jong. jong. Ja. ja. Nou, we gaan nog naar een nummer. Van, nog een keer van de brand Vermeulen. Nee hoor, we pakken nu een uh, nummer van uit. Oké. Okay. Soon. Sure. Bijna te laat. <laughs> dit, is, uh, dit was uh, Chris Ria. Uh, hij is met zijn krasse zangstem vooral bekend geworden met nummers als Fool, If You Think It's Over en Josephine en Driving Home for Christmas. Wie kent hem niet? Hij uh, kwakelt met zijn uh, gezondheid. Hij is in 2001 uh, gediagnosticeerd met uh, alvleesklierkanker. Uh, maar uh, voorlopig treedt hij nog op en gaat het nog allemaal goed. Het volgende nummer is van uh, Sting. What did you, 25 below This cold man chasing Ghosts, a road lies Underneath the buried Post, dark search The under forest We sky the empty Streets, the factory Remains until we Such a lonely winter's night I can't stop thinking about We gaan afsluiten met het programma. Dit was weer lunchroom. We hebben behoorlijk wat doorgerookte en doorgedronken stemmen gehad <lacht> vandaag. <lacht> um, ik wou nog eventjes mededelen dat het programma Goedemorgen Zandvoort... Um, iedere zaterdagmorgen te beluisteren is van 11 tot 1 vanuit de studio... Uh, vanwege de coronamaatregelen. En er zijn de volgende gasten uitgenodigd. We beginnen met Mona Meijer, dan Peter Trump. Trump. Uh, hoe is het nu met oud-wethouder Michiel Demmers? Lana Lemmers over de Stanford Marketing en de Beats for Sharing campagne. Michiel Hermans, een serie Politieke Partijen van D66. Is niet de oude, jongens. En. Ja, Dit is en, de oude. Nee, ja. nee, nee, We gaan het Apeldoorn. Programma, en, uh, het programma is iedere zaterdag morgen. en dan uh, Met allemaal uh, verschillende gasten. gasten. En dat is okay. iedere zaterdag is de uitzending van 11 tot 1. Okay. En dan heb ik ook nog eventjes uh, de twee uur voor de, voor de toerist zetten van Radio's antwoord. Wat is er te doen deze week in ons gezellige dorp. Dat is iedere vrijdag van 10 tot 12. En, reacties op het programma via WhatsApp ZFM Studio 023-537-0393. Dat was het. Tot okay. dinsdag wat mij betreft. Morgen ben ik er weer. Morgen hebben we een programma dat eventjes in het teken staat van de paarden. Uh, over de ruiterpaarden, met name in de AWD. Ik heb een gast, Marjolein de Ruiter, die dus met de paarden de naam eer aan doet. En we gaan nu afsluiten. Ja, misschien dat we nog even kunnen vinden... wat het programma van morgen, morgen is. Dan, of Zatruid. het programma van zaterdag. Ik heb hem hier. Oké. Okay. Om 11 uur komt Heli Jansen. Hoe is het van het Zandvoort Museum? Om 11 uur 25... komen Ronald en Anja... over de Pride Winter. Om 11 uur 45... Martijn Hendriks... 12 uur 10, Gert-Jan Bluis, de burgemeester. Die op vakantie is. Oh. Over de burgemeester, want hij is geen burgemeester. <laughs> die is nu <laughs> loco-burgemeester dan. <laughs> 12 uur 25, Marco Deen. En uh, 12.45 uur 25, Gerard Scholten, de duinwachter. Over het hek, wat, wat, wat uh, stuk was, geloof ik. Ja. Oké. Nieuws van...